8 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen, straks in het NOS Radio 1-journaal... hoort u over het bezoek van PvdA-minister Timmermans... van Buitenlandse Zaken aan de anti-regeringsdemonstranten in Kiev. Hoe zou dat vallen bij de coalitiepartner VVD? En hoe bereiden de Waddeneilanden zich voor op de storm van zo dadelijk? Want die zitten aan te komen, hoort u ook al in het NOS-journaal. Hier is Mark Visser.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 Op de Filipijnen is nog steeds sprake van de fase van noodhulp. Dat zegt Giro 555-actievoorzitter Henry van Egen... die sinds een paar dagen op het Filipijnse eiland Leten is. Volgens hem verloopt de samenwerking tussen de plaatselijke autoriteiten... en de hulporganisaties goed, maar er is volgens hem nog veel nodig, zegt Van Egen. Ondanks dat de Filipijnse mensen al bezig zijn met hun huisje weer te herbouwen... zie je dat er nog heel veel uh, hulp moet zijn, zowel medisch... Als voedsel, uh, als watervoorzieningen. En we zitten nog echt in een fase van noodhulp, nu nog steeds. Het geld dat op Giro 5 en 5 is binnengekomen, inmiddels ruim 33 miljoen, wordt volgens Van Egen goed besteed. Zo sluit Oxfam bijvoorbeeld huizen weer aan op de watervoorziening. Dus bijna een maand geleden dat de orkaan Haiyan over de Filipijnen raasde.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 Tot slot weer even terug naar het weer. Komende uren dus sterke wind. En daarbij zijn er in de kustprovincies zeer zware windstoten mogelijk. Tot 130 km per uur. Dan valt vanochtend en vanmiddag regen. Vanavond en morgen wordt het kouder en valt er winterse neerslag. Vanmiddag is het eerst 5 tot 7 graden. Morgen 3 tot 5 graden. En pas morgen later op de dag neemt de wind flink af. John Zahoka weet waar het stil staat op de weg, John. Ja, 36 files, goed voor 545 kilometer. Vrij normale ochtendspits, altijd nog een paar opvallende files. Al meer op de A2, Den Bosch naar Utrecht, na een ongeluk. 9 kilometer tussen Kroopend Empel en Zaltbommel. De A12, Arnhem richting Duitsland, daar is de weg dicht bij Zevenaar. Zijn een aantal auto's op elkaar geknald. En al het verkeer wordt er over de vluchtstrook geleid. En op de andere rijbaan staat een kijkersfile van 8 kilometer. Dan de A20 naar Hoek van Holland. Een vrachtwagen met pech bij Kroopend die blokkeert daar de rechte rijstok. En het gevolg is een 5-kilometer file. En erg druk op de A59 Os richting Den Bosch door een ongeluk. Dat staat tussen Os Oost en Nuland een 7-kilometer. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer vrij. Heeft minister Timmermans zijn hand in een Oekraïens wespennest gestoken? U hoort het zo dadelijk. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie.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 Goedemorgen. Zo dadelijk. Dan hoort u meer over. Um, Oekraïne. Oekraïne, precies. Want die bedogers daar die kregen steen uit de Europese hoek. Sorry, ik moest even doorklikken. De kregen ze van de Nederlandse en Duitse ministers van Buitenlandse Zaken, Timmermans en Westerwelle. Je We zijn als Europea hierheen gekomen, zu En alleen hun aanwezigheid is al een statement.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 ik vond het wel moedig van Frans Timmermans dat hij, dat hij daar eigenlijk solidariteit betuigt met al die demonstranten. En ik zie het ook meer als een impliciete kritiek aan het adres van de regering Janukovic Om ja, toch vooral serieus te overwegen dat associatieverdrag te ondertekenen en daarmee te kiezen voor Europa. Dan dat hij kritiek op Rusland probeerde uit te oefenen. Maar is het ook verstandig? Um, want u hoorde dat ook nee, ja. van onze eigen correspondent. Dit zal als een statement uh, worden uitgelegd... zowel door de oppositie als door uh, de Oekraïnse regering. Zeker. Um, dat, uh, dat zal het uh, altijd wordt, worden die dingen uitgelegd. En zeker als je op dat plein begeeft. Um... En ook het gebouw binnen gaat. He? Daar heeft hij ook gesproken met uh, ja. mensen van de oppositie. Hij heeft het, uh, het excessieve geweld veroordeeld... van de oproerpolitie afgelopen weekend. Ja. Net dat laatste, dat had de Europese Unie overigens ook al gedaan. En trouwens de NAVO ook. En... Ja, u vergeleken het met een wespennest. Um, ik zou eerder zeggen, uh, de, de, de Russen zullen op, op dit soort zaken inderdaad als door een wesp gestoken reageren. Maar ja, goed, de, de, de, de EU is nou eenmaal um, uh, probeert door te inspireren en Rusland probeert het met intimideren. Dat zijn twee verschillende culturen. Um, de Oekraïne zal zelf moeten kiezen. Oekraïne is natuurlijk een land wat geen eenheid is. Alles de linkerkant van de uh, rivier Dnieper, dat is op Europa gericht. En um, ja, in, het, in het oosten is het veel meer op Rusland gericht. Die keus zal het land zelf moeten maken. Ja, en ik vind het dan niet heel gek dat vertegenwoordigers van Europa, die zich de afgelopen tijd eigenlijk heel kalm hebben gehouden, uh, dat die op zo'n moment um, solidariteit betuigen met de uh, demonstranten door daar aanwezig te zijn. en Hij deed het heel rustig, dus bleefde uh, ja. het wel knap. Nou ja, Timmermans zegt juist nadrukkelijk... ik kies geen partij, ze moeten er hier nee. zelf uit gaan komen... samen uit gaan komen. Aan de andere kant, uh, u geeft het ook al aan... het is wel degelijk toch een, een statement... en dat net nu de relatie met Moskou weer wat beter is. Is het dan wel verstandig om dit te doen? Ja, maar we moeten wel even... Uh, we moeten onszelf niet kleiner maken. Hè? Kijk, de, de Russen hebben vanaf het moment dat... Europa die associatieverdragen... wat eigenlijk een soort van aangeklede vrijhandelsverdragen zijn... Um, hebben ze geprobeerd om alle landen die dat betreft... Ja, om die als het ware in hun eigen invloedsfeer te houden. Uh, wat wat, wat Poetin doet is uh, een beetje de Sovjet-Unie opnieuw uh, oprichten... maar dan op een andere manier. Uh, bij sommige landen heeft hij succes. Uh, Armenië bijvoorbeeld. En bij andere landen, Moldavië, Georgië, bepaalt niet. Uh, met die landen gaat het ook aanzienlijk beter... sinds ze hebben gekozen voor Europa. En kiezen voor Europa is niet, niet erg aantrekkelijk altijd voor ze... Want ja, um, dat betekent dat ze ontzettend veel zaken moeten veranderen, vooral ook in hun rechtsstaat. Um, dat is natuurlijk ook, uh, ook voor ons van belang. En Georgië zit een beetje op de wip. Uh, nou, Je ziet dus met die enorme aantallen demonstranten dat een heel groot deel van de bevolking toch aangeeft... dat men haar eigen toekomst uiteindelijk uh, zoekt in de Europese en ja, niet, uh, niet in de Russische. Mm -hmm. En, en u, u begrijpt dat ook, hein, meneer Ten Broek. En als ja. ik u zo aanhoor, dan zou u misschien we zelfs wel gewild hebben... dat Nederland, dat Timmermans, er een tandje bij gedaan zou hebben. Het mag nee, nog wel nee, nee, wat, nee, nee, wat steviger, nee, of niet? Ik vind, nee, ik vind dat hij dit prima gedaan heeft. Hij heeft met iedereen gesproken. Ik neem ook aan dat hij in de, reg met de, in de regering regeringvertegenwoordiger uh, zal spreken. Ja, nou, dat zei hij, dat, dat, dat hij dat, dat vandaag zal proberen. Ja, dat, dat gaat hij vandaag doen. En uh, het is ook van belang. Uh, maar dat hij solidariteit betuigt... door daar aanwezig te zijn met diegene die zeggen... Uh, dit was ons voorgespiegeld. Uh, dat associatieverdrag moeten we willen was goed voor de economie. was mm -hmm. ook goed voor onze economie. Uh, Oekraïne is een uh, belangrijk land. Zo'n 250 Nederlandse bedrijven die daar actief zijn. Dus een markt van 150 miljard. En ze zijn ook uh, niet onbelangrijk als het gaat om aardgasvoorraden en, en, en schadigas. Nou, dat okay. zijn allemaal zaken die we best in onze overweging mogen betrekken. En zo kijken de Russen er trouwens ook tegen uit. Han ten Broeke woordvoerder van de VVD Tweede Kamerfractie. Dank u wel. En ik vind dus dat je je daar best mag laten zien. Diplomatiek expert Robert van der Roer, goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u dat ook? Uh, ja, maar dan moet je wel weten wat de volgende stap is. Uh, je moet uitkijken voor diplomatiek toerisme. Het is heel goed dat de minister van Buitenlandse Zaken morele overtuigingen heeft. Maar als hij ze uitspreekt, dan moet hij ook wel weten welk doel dat dient. En ik vond het gisteren een beetje een ad hoc-achtige indruk maken, het, de verschijning van Frans Timmermans op dat plein. Hoe sympathiek ook. En, uh, maar je vraagt je eigenlijk af, ook als je het bezoek van Westerwelde, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken ziet. Waar is Europa? Waar is mevrouw Ashton, de hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid, die namens 28 lidstaten moet optreden. Kortom, is het verstandig dat landen gaan soleren zonder coherent plan? Mm. Het lijkt me van niet. Nou, misschien solliciteert Timmermans wel ergens naar, naar een bepaalde ja, functie. Ja, er gaat een, een, een inmiddels... Uh... ...wijdverspreid gerucht dat Frans Timmermans uh, interesse heeft voor de baan van Ashton. Mm -hmm. Nou ja, uh, in Brussel en omstreken uh, kijkt men uh, uh, ja, met, groot, met groot verlangen uit naar het vertrek van mevrouw Ashton... ...omdat hij zo goed als onzichtbaar is geweest. En dat blijkt nu ook maar weer, zeg je? Ja, en in dat vacuüm krijg je dus dat landen uh, uh, soloacties gaan uh, opzetten. En uh, mm. nou, daar was, uh, we hebben er gisteren eentje gezien van Frans Timmermans. Nou, maar was dat wel zo solo? Want uh, uh, de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Westerwelle, liep er ook... met de boer Klitschko. Klitsko. Ja, Moet die wonen landen, in Duitsland, maar dat is, lijkt me toch afgesproken dan. Ja, dat is het een, dan is het een kleine actie van twee buurlanden. Maar met alle respect voor de, uh, die twee landen dan... het uh, zijn er geen 28 en het is niet de volledige Europese Unie. En daar hebben we nou eenmaal... Um, lang geleden al afspraken voor gemaakt... dat die een coherent buitenlands beleid moeten voeren. Dus ik zou zeggen, laten we dat dan ook in, in, gecoördineerd doen. Hm. Maar je ziet dus dat dat niet gebeurt... omdat mevrouw Esten onzichtbaar is. En dan krijg je dus dit. Heb ja. je naar dat bezoek van Timmermans... en de gesprekken die die voerde met de oppositie... we hoorden net Hand ten Broeke van de VVD... Um, coalitiepartner, die zegt... Ja. Uh, dit is knap, dit is moedig, dit is een teken van solidariteit. Um, is het ook verstandig? Nou ja, kijk... Uh, het, het is goed dat Timmermans um, af en toe de onderbuik gebruikt. Maar niet te vaak graag, want dat is toch niet verstandig. Je moet wel goed weten uit welk script je zingt als minister van Buitenlandse Zaken. En ik denk dat hij, um, ja, dat hij um, moet weten wat er vervolg is. En uh, wat ik onderhandig vond was dat hij daarna ging ontkennen tegenover jullie verslaggever te plekken... Dat, hij, uh, dat het een statement was. De oppositie percipieert het als een, als een statement en door er te zijn als leider... Kies je gewoon. Had hij anders Kies... kunnen doen dan? Nou, hij had misschien echt een achter de scherm. Maar misschien heeft hij dat gedaan. Moeten opjutten om daar zelf naartoe te gaan. Of, of een boodschap af te geven namens de Europese Unie. En dat deed hij dus niet. Dat, het is mij nog altijd niet duidelijk, ook niet naar jullie reportage... wat hij nou precies wil. Anders dan alleen maar sympathie uiten. Hm. En had hij dan ook, vindt u, naar Moskou nog even moeten kijken? Want nou ja, kijk, die dat zullen daar de... op, als gestoken dat, op reageren. ja. Dat doet, kijk, door daar te zijn spreekt hij natuurlijk indirect ook met Moskou. En trekt hij toch een beetje een lange neus naar, uh, naar Lavrov, die de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland. die gisteren uh, een wester heeft niet te interveneren... en zich niet in te mengen in deze kwestie. Wat je ziet is dat de hele internationale gemeenschap... we hebben het met Amerika gezien... in het geval van Syrië... maar ook de Europese Unie en ook Nederland... we worstelen met hoe om te gaan... met het moderne, assertieve Rusland... om economische redenen... om diplomatieke redenen... we hebben ze nodig voor Syrië en Iran... en Rusland heeft nadrukkelijk Nederland... de afgelopen maanden gebruikt als een soort voetveeg... om een norm te stellen voor Sochi... Kijk naar Greenpeace, kijk naar het aftuigen van Elberenbos. En ja, het is nu goed dat, uh, dat, dat uh, de Timmermans de draad weer oppikt. En in die zin zijn rug recht houdt tegenover uh, Moskou. Maar wel met een plan, graag. Robert van der Roer, hartelijk dank. Dag. Ja. Verslaggevers, correspondenten, reportages en interviews. Tot half tien, het LOS Radio 1-journaal. De storm van vandaag. De Oosterscheldekering gaat dicht. De dijkdoorgang in Den Oever... tussen de Waddenzee en het IJsselmeer gaat dicht. Op Schiphol landen en vertrekken minder vliegtuigen. We bereiden ons voor op wat komen gaat. De verwachting is dat het vooral aan de kust... hard gaat waaien. Noordwesterstorm dat er hoog water zal zijn. Samen met de Springtij. Ook op de Waddeneilanden. eilanden Marjolein Iserboud van de gemeente Ter Schelling. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bereidt het eiland Ter Schelling zich voor op wat komen gaat? Nou, wij wachten even de voorspelling af van de waterhoogte. Dat was 2,50 meter voor vanavond. En uh, dan hebben wij een draaiboek dat, uh, dat geadviseerd wordt om de parkeerplaatsen bij de haven leeg te maken. Uh -huh. En uh, schotjes te plaatsen in de muurtjes langs de kade, zeg maar. En dat is nog hoofdzakelijk voorzorg. Dus we verwachten niet dat het uh, heel hoog uh, gaat komen. En u heeft het over schotjes tussen de kade ja. en die heeft u klaar liggen? Ja, we hebben twee niveaus zeg maar, langs uh, de Waddenzee in, uh, bij het dorp uh -huh. En uh, die zijn nou eigenlijk op heuphoogte, die muurtjes. En die kunnen in een uh, geval als vandaag uh, worden afgesloten. Gaat de veerboot er nog uit? Uh, die heeft een aangepaste dienstregeling. Uh, de snelboot tussen Vlieland en... Uh, de schelling die heeft heel veel last van de wind, omdat daar een open stuk zee zit. En de veerboot die heeft moeite met de auto's te, erop en eraf te krijgen, ja. omdat die hoger ligt dan de brug. Dus daar houdt ik ze dan rekening mee. Sommigen vertrekken wat later als het water weer wat gezakt is, of anderen staan een ritje over. Okay. En het springtij, dat, dat klinkt wat onheilspellend. Uh, wat betekent dat voor ter schelling? Nee, dat, dat wordt dan gewoon meegenomen in die berekeningen. Dus je kijkt van hoeveel water door die noordwestenwind wordt er in de Waddenzee gestuurd. In combinatie met het extra hoge water waar het tij gewoon al voor zorgt. Mm -hmm. En dat is uh, 2,50 meter boven NAP en dat is verder prima. Uh... Daar kunt u aan? Ja hoor, ja. Ja, u klinkt niet als in paniek. Nee. <laughs> <laughs> het gebeurt ongeveer één keer per jaar dat we diezelfde nee, nee. handelingen doen. Wel met iets minder wind af en toe. Dus we blijven gewoon wel uh, opletten. En is waterstaat en het waterschap ook. Die houden de dijken en de duinen in de gaten. Ja. Als er iets gebeurt, uh, kunt u makkelijk van het eiland af? Op nou, moment? Als de boten niet gaan, wordt het wel lastig. Dat wordt goed. lastig dan, hè? Ja. Ja. <laughs> nou ja, we gaan ervan uit dat het allemaal goed uh, zal gaan, mevrouw. Wij ook, hoor. Ja. Sterkte, Prima, dank de komende tijd. Dank jo. u wel. Nog geen harde wind op de weg, John Zahoka. Nee, maar wel, maar wel veel files. Ja. Ja. 39 stuks, goed voor bijna 170 kilometer. Dat is een vrij normale ochtendspits, hoor. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Nou, onder meer op de A12 Arnhem richting Duitsland... zijn een aantal auto's op elkaar gereden bij Zevenaar. Daar is alleen de vluchtstrook open. Er staat inmiddels een 5 kilometer file. En op de andere rijbaan zal een kijkersfile van 8 kilometer. Het is uh, tien minuten voor half negen. Minor Remmers, begrijp daarbij, is op een geheim adres. Zit jij nou weer aan de pakjes, ja. pakjes te voelen? Stik hem even voelen, hoe volg ik. Schadis, schadis. Heel erg vol. Mut <lacht> zwaar. Zwarte Pieten zijn net wakker geworden, zie ik. Ik heb er hier twee voor me staan. Goedemorgen, Piet. Ja, Goedemorgen. Goeiemorgen. Dag Piet. Goedemorgen. Het dus is één Piet die hier voor het eerst mee, hè? Dit is een primeur. Die heeft Sinterklaas nu voor het eerst meegenomen. Ja. Komt net uit Spanje. Ja. ja. voor het eerste keer om nu hier, want we gaan naar basisschool de Polstok. Ja, dat is uh, voor ons uh, een hele nieuwe ervaring. Ja. Wordt het een spannende dag? Zeker, zeker. Altijd leuk om uh, kinderen blij te maken. Ja. Gelukkig is Anke Kuin op het geheimadres aanwezig. Want je moet er niet aan denken dat Sint zich helemaal in zijn uppie moet klaarmaken voor de dag. Nee, gelukkig is er ook een kleedster. Ja, zeker. Want, Ik uh, zie een geroutineerde hand. Ja, Weet je wat het is? Kijk, de koningin, had, uh, en, de koningin Maxima heeft een uh, eigen kleedster en die doet haar, haar elke keer. Maar Sinterklaas ook. Nu, elke keer moet keurig netjes zijn. En vandaag is het een lange en zware dag. hele lange dag. Want... Er komt storm aan, dus daar moeten allerlei voorbereidende maatregelen getroffen worden... dat alles blijft zitten waar het hoort te zitten. Dubbele storm en dubbele lijm. Goedemorgen, Sinterklaas. Goedemorgen, dear. U ziet er fief uit, moet ik zeggen. Ja. Voor zo'n dag als Hooran. vandaag voor de reis die ik ondernomen heb hier naartoe is het zeker uh, nog verrassend. Ja. En u weet, het, het, in dit land heb je de storm die er aankomt ja. en je hebt de storm in het glas water. Ja, dat heb ik gehoord. Dat het een probleem is, dat glas water. Ja. ja. Maar ik maar heb dat... ook het idee dat Sint zich daar weinig aan gelegen laat liggen. Helemaal niets. Geen zee te hoog. Zo. Nee, ja. Wij komen er wel door deze dag. Ja? Ja, ja, ja. Ja, en er zal weinig moeilijkheden zijn. Of, of heeft u toch een beetje een bepaalde spanning dat u denkt: nou, nou, nou, nou. Oh, er is altijd wel iets verrassing, maar het lost zich meestal heel goed op. Dus die Pieten zijn zo slim om het allemaal, al die situaties, te, uh, ja, op te lossen. Dat zint eigenlijk weinig goed. Die hoeft alleen maar te kijken. En die Pieten begrijpen meteen wat ze moeten doen ja? om het op te lossen. Hoeveel hebt u er voor deze school bij u? Want er zijn er natuurlijk veel. Ik denk dat ik er wel zeven meeneem. Ja, die hebt u allemaal nodig? Ik, ja, zeker. Het is zo'n prachtige grote school met allemaal lieve kindertjes. En die moeten ook een handje krijgen en die moeten pepernoten krijgen. Dus ze hebben, ik heb ze echt wel nodig. Ja. ja, ik zag dat er op het schoolplein gins al rood-witte linten zijn gespannen. Uh, achter mij zwart en... Ik geloof dat er ook nog een bakfiets in gereedheid wordt gebracht. En de kleedzer heeft het er maar druk mee. Ja, want uh, kijk, het belangrijkste moeten we nu dus doen. Want... Kijk, Sinterklaas Snor, die is zo mooi grijs. En die moet wel heel erg goed blijven zitten. Ja, en, ja, en die moet ook niet dat kinderen het ook goed kunnen verstaan. Hè? Nou, kinder... Niks zo erg als zo'n zo mummelende, dat kan natuurlijk zo, zo, niet. Zo'n zo, iemand die achter een doek praat, nee. Sinterklaas moet kunnen drinken, Sinterklaas moet kunnen... Kunnen eten. zegt u nou? Sinterklaas moet kunnen drinken. Ja, tuurlijk. Oh. Hij wil wel een kopje koffie. Oh, koffie. Ja, ik wil wel zeggen. Ja, en We gaan niet aan de borrel. Dat nee, daar handel. is het te vroeg voor. Hè? Dat ja. doen we in 1890. Daar ik zie ook fantastisch. Om. Het wasvoorschrift heeft... Vul een teltje met alleen koud water. Voeg een scheutje shampoo toe. Spoed het daarna goed uit in koud water. Allemaal van die geheimen hè. van de smit. Uh, van de sint, bedoel ik. En dadelijk met de bakfiets op weg naar een school waar de harten hevig kloppen. Dankjewel, je Straks opnieuw onthullingen over Grote Broer... Amerikaanse dienst NSA. walking along with his soul in his lungs Tot me nou, van de Polyphonic Spree. voor half negen. WK voetbal in Brazilië komt nou echt snel dichtbij. Morgen is de loting en dan weten we wie de tegenstanders zijn... van Oranje in de groepsfase en ook waar we spelen. Nou, dus daarvoor heeft de KNVB nu een tweede trainingsaccommodatie... en hotelaccommodatie op het oog. En ook al een optie daarop genomen, meldt de Telegraaf... in het noordoosten van Brazilië. Dan kan Oranje eventueel nog uitwijken, mocht dat nodig zijn. Eén ding is zeker, de finale is in Rio. Ja. Zo is dat. Uh, die stad bereidt zich al jaren voor op het WK en op de Olympische Spelen, natuurlijk twee jaar later. Zo werden de drugsbendes uit de favelas verjaagd. Toch zijn lang niet alle sloppenwijken gepacificeerd, zoals dat heet. Correspondent Mark Bessem ging met een Nederlandse hulpverlener kijken in zo'n sloppenwijk aan de rand van de stad, zonder opnameapparatuur, want dat was te gevaarlijk. O Rio de Janeiro continua lindo.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 president Mark Bessems was in een wawella van Rio de Janeiro die de politie nog niet heeft schoongeveegd. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM Archie. Alles klinkt mooier in het concertgebouw. Ook klassieke klanken in de koude wintermaanden. Warm u zelf op. Koop snel uw kaarten op Concertgebouw.nl. Dit is Radio 1. Half negen, het NOS Journaal, nu Mark Visser. De storm nadert de Nederlandse kust. Hoogtepunt wordt vanmiddag verwacht. Het KNMI heeft voor de kustprovincies in het IJsselmeergebied... code oranje afgegeven voor extreem weer.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 Ben Langkamp bij Weerplaza Ben, is er hier aan de kust al iets van de storm te merken? Ja, zeker. Inmiddels uh, in het noordwestelijk kustgebied hebben de eerste uh, metingen geven stormachtige wind aan, windkracht 8. En langs de hele westkust staat een harde wind, windkracht 7. Nou, de komende uren gaat die wind verder toenemen tot stormkracht, windkracht 9 uit het zuidwesten. En in de loop van de middag, later vanmiddag, gaat de wind draaien naar west en uiteindelijk naar noordwest. En wordt dan in het noordelijke kustgebied misschien zelfs een zware storm, windkracht 10. En daarbij zijn ook zeer zware windstoten mogelijk in de kustprovincies van 100 tot plaatselijk 130 Kilometer per uur. Nou, ah, dat huiswaaien. Um, is er in het zuidoosten van Nederland ook wat van te merken? Nou, op dit moment staat er een windkracht 3 tot 4. Maar vanmiddag denk ik dat ook daar de wind wel stevig gaat doorstaan. Zeker uit de zuidwestelijke richting kan het in Limburg soms wel eens opvallend hard waaien. Uh, soms wel windkracht 5 tot 6. Dus ik denk ook zeker landinwaarts dat we er wat van gaan merken. De windstoten zijn natuurlijk ook wel beduidend minder dan aan de kust. Maar tussen de 75 en de 90 km per uur is uh, zeker mogelijk. Dus uh, ja, toch oppassen ook op de weg. Onstuimig dagje. Ben, dankjewel. Alsjeblieft. Geldt dat ook voor de ochtendspist, Sehoka, valt nee, mee? Ja, nou, Het valt eigenlijk wel mee. Normaal zouden het 230 kilometer moeten staan... maar de teller staat op 175. Nou, er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Uh, onmiddellijk de A9 Alkmaar-Amstelveen... staan in beide richtingen bij Batuverdorp... files van 6 kilometer. Op de rijbaan richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd... met een vrachtwagen en daar is de weg afgesloten. En op de A12 Arnhem richting Duitsland... daar is de weg dicht bij Zevenaar. Ook daar is een ongeluk gebeurd. Al het verkeer wordt er over de vluchtstrook geleid. Er zat 5 kilometer. File. Op de andere rijbaan zat een kijkersfile van 8 kilometer. En ook problemen op de A20 richting Hoek van Holland. Er zat een vrachtwagen stil bij de Af Spaanse polder. Die blokkeert uit de rechter rijstook En het gevolg is 6 kilometer file vanaf Kloop en Terbrechtseplein. En door een ongeluk veel vertraging op de A50 zolle richting Apeldoorn. Daar staat tussen Hattem en Epe 8 kilometer. En straks...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 Goedemorgen, het is zes minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Na de grote Giro 555-actie is het een beetje stil geworden... rond de hulp aan de Filipijnen. Toch worden hier en daar nog wel acties georganiseerd. Zoals gisteravond in Amsterdam. Maar de opbrengst daarvan wordt bewust niet op Giro 555 gestort. Want onze verslaggever Mark-Robin Visser zocht uit waarom niet. Ja, We kregen een mailtje op de redactie van Brigitte... en dat ging ongeveer als volgt.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 He? Dat soort dingen. Ja. En dat allemaal voor het goede doel natuurlijk. Ja, precies. Ja. Ik moet toch nog even terug naar Birgitte van Hagen. Want ja. er schiet me zojuist iets te binnen wat ik net vergeten ben aan je te vragen. En dat is namelijk dat geld voor het goede doel, dat gaat niet naar Giro 555.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 Dus Zangeres Brigitte van Hanen die dus die actie organiseerde. benefietavond leverde ruim 2000 euro op. En dat geld wordt dus bewust niet op Giro 555 gestort. Geld wat daar wel op wordt gestort, wordt besteed. En de voorzitter van de actie is op de Filipijnen. Om te kijken hoe dat dan gebeurt, hoort u na 9 uur. We krijgen op deze 5 december ook prachtige gedichten binnen van onze luisteraars. Eh, over Sinterklaas, over de storm. Leonard Faber vanochtend bijvoorbeeld. De ochtend voor de zware storm, vuurt de ochtendlucht enorm. Gaat het waaien of ook plensen? Hoort u zo bij Lara Rensen? Komt de wind uit het noorden of uit het oosten, Marcel? Ik denk dat hij uit het noorden komt. Ja, uit het Noordwest. Dankjewel. Via de Noordzee in ieder geval. Joris van de Kijk, of ben je er nog? Al, ik ben dan ja, ook. Ja, heel goed, ondanks alle dichten. In Den Oever, boven in Noord-Holland, daar gaat namelijk de dijkdoorgang dicht. Waait het al? Ja, het waait en uh, de wr36. Uh, die uh, is net in de haven aangekomen door de wind op tijd bij het kind om vanavond uh, Sinterklaas te kunnen vieren. Uh, uh, de scheepjes uh, zijn hier in de haven gekomen omdat ze nou ja, verwachten dat het, zo zijn net iemand van het Hoogheemraadschap, wel uh, tot windkracht 12 kan, uh, kan zijn uh, op zee zelf. Nou, die haven... Uh, nou, het water uh, staat nu nog laag... maar die kan omhoog komen, uh, dat water. En dan kan het door de wind... Uh, kan het zo hier uh, door de sluis uh, heen gaan. Dit is de sluis. En dit is de sluisdeur. En die moet dichtgemaakt worden. Dan zijn er heren onderweg van petten hier naartoe... Uh, om hem uiteindelijk dicht te maken. Ja, zodat als er water komt... Um, dan kan hij hier niet doorheen. En dan kan hij niet naar de dorpskern komen. Uh, de havenstraat uh, in uh, gaan Of zo rechtstreeks. Want hier loopt het naar beneden als je het dorpje in uh, komt. Zo rechtstreeks uh, de warme bakker in bijvoorbeeld. Of het uh, café Tante Pietje uh, in. Dat is de bedoeling dat dat voorkomen wordt. Nou is het wel zo dat dit zo twee, drie keer per jaar gebeurt. En pas, uh, ik, wat ik begrepen heb, vijf jaar geleden. Is voor het laatst geweest dat echt het water dan tegen de dijk uh, aan, het, uh, aan het klotsen is. Is. Ik hoor van de heer van de Hel Heemraadschap dat uh, de mannen er dan echt ook zo aankomen om het, uh, om het uh, af te gaan sluiten. Maar het is echt een voorzorgsmaatregel. Uh, want uh, de afgelopen jaren is het dus niet echt voorgekomen dat het water tot hoog uh, tegen de dijk uh, aanloopt. Maar ja, je weet nooit. Nee. En daarom gaan ze dat, uh, dat doen. En het is een, uh, een sluis van uh, drie meter breed en die gaat dus zo klak dicht. Er kan nu nog een auto door. Daar komt hij. Wel snel zijn. Je doet dat heel rustig. Heel zachtjes. Dag meneer. Uh, en uh, dan kun je de auto nog in de haven parkeren. Dat uh, kan trouwens de hele dag uh, blijven gebeuren. Want je kunt, ook al gaat de sluis dicht. Je kunt er wel overheen, over de dijk, weer uh, uiteindelijk uh, de haven inlopen. Een voorzorgsmaatregel. Lekker in de wind. Uh, de zon uh, die, uh, is ook hier te zien, Marcel. Uh, en uh, om uh, op de inleiding van net uh, aan te sluiten. Die zon dat licht, dat uh, is in het oosten. Heel goed, want daar komt hij op. Ja. <laughs> Joris Mooi van de Ja, Uiteindelijk gaat hij uh, dus wel dicht. Jij bent daarbij. Horen we straks ook, na negen uur. Dertien minuten over half negen is het. We nemen u ook nog even mee naar Thailand. Opmerkelijk wat daar gaande is... Thaise koning brengt rust in Bangkok, zo lijkt het. Feit is dat het vandaag op de 86e verjaardag van Bumipol... in ieder geval rustig is. Er is ook opgeruimd, schoongemaakt. Even een dagje geen demonstraties tegen de regering... van premier Jinlouk Sinawatra. Voor of tegenstander van de regering... alle Thaï verenigen zich in hun adoratie voor de koning. Die staat boven alle partijen, die staat boven de politiek. Het is nu wat rustiger en daar zijn we heel erg blij mee. Ik voel me gezegend dat de koning altijd bij het Thaise volk is. Boemibol werd met veel pracht en praal door de straten gereden, toegezwaard door een grote menigte. Met een rolstoel ging het vervolgens vanuit de auto naar het paleis. Want de gezondheid van de koning is uiterst broos. En zijn woorden tot de genodigde klonken dan ook zwak. Alle Thaï moeten zich richten op hun taken en verantwoordelijkheden. Dit alles in ieders belang als het gaat om de veiligheid en stabiliteit in het land. Stamelt de koning die afgelopen zomer uit het ziekenhuis kwam... nadat hij daar maar liefst vier jaar had verbleven. De Thai willen er niet aan denken dat de koning er straks niet meer is. En daarom is er dus geen sprake van dat zijn verjaardag wordt verstoord... zegt een Britse verslaggever. Ieder protest zou door de Thai als zeer ongepast worden gezien... Maar de verjaardag van de koning is eigenlijk niet meer dan een pauze voor de tienduizenden demonstranten die de afgelopen dagen de hoofdstad bevolkten en regeringsgebouwen belaagden. Ze willen dat premier Yin-Luk opstapt. They want, uh, an end to her, uh, de eis dat de regering van Yin-Luk verdwijnt is een recept voor meer sociale onrust. En iedereen in Thailand wacht dan ook gespannen af wat er de komende dagen gaat gebeuren. De volgende dagen zijn en het is interessant om te zien wat er gebeurt. En je kunt dat allemaal volgen via onze uitzending hier op Radio 1 en uiteraard op onze website, nos.nl. .no. Er zijn weer onthullingen over de Amerikaanse spionagedienst, de NSA. Washington Post schrijft dat de NSA dagelijks van honderden miljoenen telefoons in de gaten houdt waar die telefoons, en dus ook de bezitters daarvan, zich bevinden. NOS-internet-expert Rashid Finch. Rashid, hoe doet de NSA dat? Kun je, weet jij dat? Kun je er iets over zeggen? Het volgen van zoveel telefoons? Nou ja, een telefoon maakt natuurlijk verbinding met een zendmast in de buurt. En dat is eigenlijk uh, wat de NNC dan weet. Met welke zendmast je voor het laatst verbonden was. En als je natuurlijk weet waar die zendmast fysiek op de wereld staat... dan weet je natuurlijk dus ook waar diegene zich ongeveer bevindt. Uh, dat is eigenlijk in het, de simpelste manier om het uit te leggen hoe ze dat doen. En hoe ze dan weer aan die gegevens komen is door kabels af te tappen... Want al die internetproviders, uh, of alle telecomproviders, hebben allemaal contact met elkaar. Bijvoorbeeld voor als je naar het buitenland reist, dan moeten ze natuurlijk ook van elkaar weten waar die telefoons zijn. En door die gegevens uh, mee te nemen, uh, kan de NNC aan zoveel gegevens komen. Hmm. En zou het zo kunnen dat ze nu ook weten waar jij bent? Of uh, ben jij niet interessant voor ze op dit moment? Waarom doen um... ze het kortom? Nou ja, ik ben, ik ben geen, uh, geen Amerikaan, uh, dus dat maakt me al interessanter. Uh, af en toe uh, halen ze wel wat gegevens van Amerikanen binnen, maar dat is dan uh, niet de bedoeling. Uh, maar dat kan gewoon gebeuren, zoals ze dat dan zelf zeggen. Uh, maar um, uh, het gaat dus niet alleen maar om, om uh, bepaalde doelwitten... Uh, waarvan je zou denken dat dat misschien terroristen kunnen zijn. Het is echt een enorme hoeveelheid aan gegevens. Vijf uh, miljard uh, uh, stuks aan gegevens per dag... Het komt neer op 27 terabyte, nou, om dat in perspectief te zetten. Een paar jaar geleden uh, was heel Twitter, als je dus al die berichtjes van al die mensen van, uh, sinds Twitter bestaat bij elkaar neemt, zo'n uh, 25 terabyte. Dus eigenlijk haalt uh, de NEC per dag een, een heel Twitter netwerk aan gegevens binnen als het gaat om het volgen van telefoons. Ja, maar dat valt toch niet meer te analyseren? Wat heb je daar nog aan? Dan moet het, hoe word je daar nog wijs uit? Wat, wat levert dat nog op? Precies, dat is een heel goed punt inderdaad. Uh, wat het natuurlijk oplevert is als je één specifieke persoon zoekt... dan kun je natuurlijk zien waar die allemaal geweest is. Maar ze doen nog veel meer uh, uh, geavanceerde analyses. Ze proberen bijvoorbeeld uit al die gegevens te halen... Uh, uh, wie er uh, jouw pad zoal kruist en of daar bijvoorbeeld bepaalde patronen in zitten. Dus misschien zien ze dat uh, jij bijvoorbeeld regelmatig in mijn buurt bent. En als ik dan ergens van verdacht word, dan weet de NRC dat ze jou misschien ook in de gaten moeten houden. Dus dat is zomaar een voorbeeld. En dat verklaart dus ook waarom ze zo ontzettend veel gegevens verzamelen. Omdat ze dus niet alleen maar de gegevens verzamelen van één specifiek persoon, maar ook van alle mensen die toevallig uh, om die persoon uh, heen leven. Ja, Daarom hebben we je nu ook aan de telefoon. Hè? We hebben jullie liever niet meer in de studio. Ja, ja, precies. Hey, even, even naar een ander verhaal. Want Er zitten veel van onze luisteraars op Facebook. Er um, is iets mee. Hè? Um, we kregen de bericht binnen vanochtend... dat hackers bijna 2 miljoen gebruiksnamen en wachtwoorden gestolen hebben. Het kwam aan het licht doordat een beveiligingsbedrijf... ze op een Nederlandse server vond. Wat heb jij daarover gelezen? Klopt inderdaad. Uh, het gaat om een, uh, uh, hackers die software op uh, de computer van mensen hebben geïnstalleerd, zogenaamde keyloggers. En dat spreekt altijd wel tot de verbeelding, want wat dat eigenlijk gewoon doet is precies uh, opslaan wat jij allemaal intikt op je toetsenbord. En je zult natuurlijk regelmatig een toetsenbord intikken en die gegevens uh, zijn dan naar de hackers toegestuurd via een server in Nederland overigens. Ja, en dat is niet toevallig dat dat juist een server in Nederland is. Nou ja, dat is er niet per se meteen aanwijzingen waarom dat Nederland is. Nou is Nederland wel een heel goed uh, uh, verbonden land uh, in, in de wereld van het internet. Internetverbindingen zijn hier over het algemeen heel snel, dus dat zal hackers goed uitkomen. Uh, maar er is op zich geen uh, duidelijke aanwijzing waarom dat nou Nederland is of Zweden. Uh, uiteindelijk uh, zoeken die hackers naar een server waar ze uh, hun dingen op kunnen doen. Hè? Dus ze hacken eigenlijk een server zodat ze dan gratis en voor niks uh, een plekje voor zichzelf hebben. Uh, dat is natuurlijk beter dan dat je zelf een server registreert. Want dan ben je nogal makkelijk te vinden. En blijkbaar konden ze toevallig een, een server in Nederland vinden die, uh, die uh, voldeed aan hun eis. Maar is het zinvol voor iedereen om uh, de Twitter en Facebook wachtwoorden te wijzigen nu? Nou, wat de onderzoekers hebben gedaan, die, uh, die uiteindelijk dus een lijst hebben van al die wachtwoorden en al die gebruikersnamen. Die hebben dat naar Twitter en Facebook toegestuurd. En wat Twitter en Facebook dan doen is uh, alle getroffen mensen een mail sturen en hen eigenlijk te dwingen hun wachtwoord te wijzigen. Okay. Dus als je getroffen bent, dan zou je dat inmiddels wel uh, moeten weten. Ja, nou goed, sowieso zinvol natuurlijk om af en toe even je wachtwoord te wijzigen. En internet expert? Rashid Finch, dank je wel weer. Oké. Okay. de verkeersinformatie naar de ANWB, Johnson Hoka Wordt het langzaam al wat beter? Ja hoor, het wordt ietsje beter 145 kilometer. Nog de meeste vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Het komt door een ongeluk op de rijbaan richting Alkmaar... met een vrachtwagen bij een Batuverdorp. Daar staat 8 kilometer file. Daar wordt het verkeer over de vluchtstrook geleid. En op de andere rijbaan staan de kijkersfile van de 7 kilometer. Het NOS Radio 1 Journal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland.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 Yeah. Wij gaan gauw naar Mino Remmers, want volgens mij heb jij nieuws Mino. Oor nieuws kan je wel zeggen bij. De Polstok, Amsterdam-Zuidoost. Wat een mooie hoeden hebben jullie gemaakt. Hallo. Met een mooie hoede. Hebben jullie die zelf gemaakt? Sinterklaas? Sinterklaas? Ja, waar is Sinterklaas? Die komt er zo meteen aan. Ja, Waar hebben jullie die gemaakt, gemaakt? Daar zijn ze dan, de Zwarte Pieten... met de roetveeg-schmink-techniek op. Het is één woord schijnbaar... En, heb je naar uitgekeken? Ja hoor. Ja? Hoe vind je ervan? Ik vind het wel goed, maar ik vind het ook erg dat de zwarte pieten weg zijn. Hoezo? Er zijn toch zwarte pieten? Ja. Maar... Pietend althans. Ja, pieten. Maar ges... nu wordt het weer als oud. Ges... Vroeger waren er ook witte pieten, dus het wordt nu zo als vroeger. Vind je dit gek dan? Nee. Of is dit beter? Ik vind, het gewoon, ik, vind, ik vind het niet erg, hoor. Het is gewoon hetzelfde. We uh, zijn het in totaal gewoon pieten. Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd... voordat dat nog een maat En zo het NOS is er een storm opkomst, in Nederland... En een storm in een glas water? Misschien voorbij, wou ik nog zeggen. Het NOS Radio en journaal Mediaoverzicht. Zo is dat. Storm in Sinterklaas en de trending topics op Twitter deze ochtend. En vooral over het verwachte zware weer wordt druk getwitterd. Veiligheidsregio Friesland waarschuwt de mensen via Twitter... om niet onnodig het alarmnummer te bellen. Vandaag wordt er storm in Friesland verwacht. Bel alleen 112 in echte noodsituaties als iedere seconde telt, luid de boodschap. Weer online voorspelt dat de schade door omgewaaide bomen zal meevallen. Door de storm op 28 oktober werden al veel bomen uit de grond getrokken. U heeft het waarschijnlijk wel gezien. Daardoor was de schade groot, maar nu zitten de bomen niet meer vol met blad. Zijn ze minder zwaar, vangen ze minder wind ook. En dan nog even naar het live blog bij RTV Noord-Holland. Daarop is te lezen dat de veerboot tussen IJmuiden en Newcastle in Engeland niet vaart vanwege de 8 meter hoge golven. Zo, en de veerdienst tussen Den Helder en Tessel waarschuwt mensen... om niet te wachten op de laatste boot van de dag... omdat de kans bestaat dat de dienstregeling wordt aangepast. Ander nieuws dan. Het Rijk heeft 121 miljoen euro verdiend aan trajectcontroles... op de A2 en de A4. En aan Lara rente, zo meldt de yes. Telegraaf. Dat werd ja. ook genoemd, zag ik op pagina 5. Het bedrag werd in 14 maanden binnengehaald. Omgerekend gaat het dagelijks om ruim een half miljoen euro. Het meeste geld wordt er verdiend aan de trajectcontrole op de A2... tussen Amsterdam en Utrecht. Totaal meer dan 63 miljoen euro. Dat is heel vervelend. Dat is net op de overgang van 130 naar 100. En als je dan te langzaam afremt, heb je hem te pakken. Nou, goed. Ik zal hem wel betalen. Vooruit maar dan. Het gaat nog steeds niet goed met veel pensioenfondsen in Nederland. Ruim 30 pensioenfondsen zitten nog onder de vereiste dekkingsgraad van 105 procent. Dat zegt Johanna Kellerman van de Nederlandse Bank in het Financiële Dagblad. Eind dit jaar loopt de herstelperiode af voor pensioenfondsen. De fondsen die er slechter voor staan dan de vereiste 105 procent... zullen dan moeten korten. En nog even de Oranje Camping. In het AD maakt de organisatie van de Camping zich zorgen... over de loting van morgen. Hopelijk liggen de speelsteden dicht bij elkaar. Oranje Camping. Camping kampt al jaren met financiële problemen en kan zich geen mislukking permitteren. Nou, ja, het is niet zo'n groot land. Nee, nee. Valt wel mee. Hey, jij had al een nieuwtje hè, over uh, dat de Nederlandse ja, trainingsaccommodatie alvast. Ja, KNVB uh, heeft ook een, een, een tweede optie uh, genomen op hotel- en oefenaccommodatie. En uh, ook met het oog op de loting. Oké, okay, ik zie je terug inderdaad op nos.nl. Moet u even naar de sport? En dan naar uh, WK 2014. Oranje, wellicht toch niet in Rio, is daar de kop. Kunt u lezen? Over de Hotel- en trainingsaccommodatie in de Braziliaanse hoofdstad. Die is al rond, maar KVB heeft dus een optie genomen... op een tweede accommodatie in het noordoosten.